Ik hoop dat je net zoveel van deze muziek houdt als ik. Um, het is uh, Indiaanse uh, muziek en dat is de, hoe heet zo'n instrument eigenlijk? Sitar, ja. Doet me denken aan het um, hartchakra. Dat is uh, de algehele klank die je in jezelf kunt horen. Ja, en dan eh, goedenavond, eh, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne hagenaar En natuurlijk ook weer nu welkom. En eh, bedankt ook weer dat je er weer voor gekozen hebt om naar deze lezing, meditatie te luisteren. Ik ben wie ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben. Met andere delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En ik hoop niet dat de muziek te luid is voor je of dat je het vervelend vindt. Ik, eh, ik heb ooit eens een keer een stapeltje cd's gekregen uit India, in India. En eh, daar vond ik deze een van de allermooiste bij. Het bleek dat de man dan ook nog heel erg bekend was... Ik zal proberen of ik het uh, uit kan spreken. sar Sartai. En ik zal eens kijken of het uh, de hele uh, meditatie aan kan of dat het misschien te druk is voor je. Maar nogmaals, de klank is dus dat wat je hoort als je lichtlichaam opent, zich opent op een gegeven moment. Het is de klank van je ziel is de klank van je zonnevlecht en dat is dus de E-klank. C is dus je eerste chakra. D is je mild chakra. E is je zonnevlecht. En zo verder naar boven. Maar nogmaals welkom en uh, ja waar focus ik mij op? Op dat wat ik ben, want dat ben ik. Al het andere is achtergelaten in het niets. Is van mijn schouders afgegleden. En ja, ik kan zeggen het stelt niets meer voor. Maar daar, dat wil ik toch niet helemaal zeggen. Jullie hebben een tijd moeten wachten voordat deze lezing weer uitgesproken werd. Ik denk dat het meer dan een maand geleden was. dat ik hier aan begon. En ik kreeg een telefoontje halverwege. En uh, ja, dat... Uh, dat bracht een grote verandering met zich mee. En ook net zoals bij mij. En net zoals bij an, alle andere mensen. Is er toch een, een, een andere... Een, een, ja, wat zeg ik? Andere wil ik niet helemaal zeggen. Maar laten we zeggen. Je, je leven gaat als in een stroomversnelling. Niet als, maar het gaat in een stroomversnelling. Nu we de eindtijd zijn geladerd en we ervaren allemaal de enorme gebeurtenissen die zo snel achter elkaar plaatsvinden. En dat kan ik zeggen natuurlijk, dat al het andere is achtergelaten in het niets. Eigenlijk is dat wel zo en nou, met mij gaat het eigenlijk prima, maar het gaat vooral om de mensen om mij, mensen om mij heen. En ik focus me daar niet op, op de negatieve dingen. Het is per slot verrekening het, het leven van alle mensen die hun eigen weg dienen te volgen. Dus ik focus me nooit voor mezelf dan, als ik het over mijn eigen weg heb. Daar focus ik mezelf nooit meer op het verleden. Wat ooit in de illusie uh, bestond. En wat dus ook niet de werkelijke werkelijkheid was. De werkelijke werkelijkheid is dat wat ik voel, dat wat ik ben, dat wat ik heb om met anderen te delen. En daar is mijn aandacht op gericht. En in feite is die aandacht natuurlijk niet gericht, want die aandacht is het is en ieder ander kan dit ook. Iedere keer als jij de aandacht geeft aan dat wat in de illusie thuis hoort, maak je de illusie groter. Je kunt ook gewoon je aandacht geven aan dat wat je werkelijk bent. Een goed mens. Mens die de keuze maakt in zichzelf. Mens die de, die de verantwoordelijkheden in zijn leven neemt. Ach, er is zo vaak in deze lezingen over gesproken. En toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden. Jouw gedachten, jouw positieve, goede, liefdevolle gedachten creëren jouw. Toekomst, net zoals het negatieve, ook jouw toekomst creëert. Want dan probeer je het angstvallig met je hersens um, vast te houden en griep op te krijgen. Terwijl als je het met het positieve doet, je allerlei in jouw ogen wonderlijke dingen tegenkomt. Want dan hoef je je niet meer zo druk te maken over van alles. we gaan beginnen en mag ik je verzoeken je beide voeten op de grond te zetten. Maak de verbinding met het licht. Dus doe het je te visualiseren. Misschien kun je je ogen dicht doen en adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Ga met je aandacht naar je eigen innerlijk. Dan verbind je daarmee. Dan voel je die warmte van jezelf. Dat wat jij bent. Die kerncentrale die jij bent. Dat enorme licht. Dat ben je. verbind je daarmee. Ga daarin op. Adem rustig in en houd die adem even vast. En adem rustig uit. Voel, voel dat je binnen in jezelf deel uitmaakt van die energie. Voel die verbinding en voel in jezelf dat jij de innerlijke wijsheid binnen in jezelf aanwezig voelt. En ook nu luister je weer aan een meditatie. Een nieuwere meditatie misschien, maar toch is het onderwerp altijd hetzelfde. Door de duizenden jaren heen, om je te helpen verder te gaan. Verder in je bewustzijn. Verder, zodat jij deel kunt uitmaken van dat gigantische goddelijke besef. Dat licht, zodat je die versmelting voelt. Meditatie die steeds gaat over de God in jouzelf, het licht. De stilte zou je kunnen zeggen. Het geluid wat je kunt horen van die stilte. De bron, maar hoe je het ook noemen wilt. Het gaat er niet om, om het iets dat ook het niets inhoudt en daardoor ook iets is een naam te geven. Het gaat er slechts om... Om het je bewust te laten worden. Dat jij daar deel van uitmaakt. En dat jij daarmee in verbinding staat. Nou, waar sta je nu mee in verbinding? Zou je je kunnen afvragen? Nou, met je eigen geluk. Met je eigen vrede. Het is ons erfrecht om onze eigen vrede te voelen. Niet te mogen voelen, maar te voelen in het mogen, zou een willekeur zitten. En het voelen is voor ieder mens. Het is dat wat wij ons diep in onszelf herinneren. Het is het doel in ons leven om ons dat te herinneren. Om uiteindelijk alleen nog maar het goede in ons naar boven te halen. Al het andere, zoals wij dat noemen, het kwade, losgelaten te hebben. Eens was er een tijd dat wij ons dat moeiteloos konden herinneren. Of eigenlijk, dien ik te zeggen, we waren het gewoon. We hoefden ons niets te herinneren. We waren het. We zijn het kwijtgeraakt. Over de eeuwen heen. Maar nog zijn er mensen op deze wereld, bij wie het vanzelfsprekend is, om dat gevoel te zijn. Om daar weer in terug te komen, om die liefde te zijn. Er is zo'n, nou laat ik zeggen, bijna wanhopig verlangen van de mensheid. Om daar weer in te komen. Ja, zeker. Ook door de, mensen, door de mensen die zich zo woest en kwaaiig gedragen. Ook daarin zit die diepe, dat diepe, diepe gevoel. Om zelf ook die liefde te zijn. Wij mensen hier op deze aarde, de meeste mensen althans, en eigenlijk bijna alle mensen zien het als ons doel om toch iets in onze evolutie als mens van de aarde, die vrede in onszelf te voelen. Want zoals ik je net zei, want ook die mens die de grootste misdadiger is, heeft in zich Diepe verlangen naar een beter leven. Naar een leven dat in vrede geleefd kan worden. Alleen, hij weet, zij weet niet hoe daar te komen. En door het leven te leven hier op aarde, keer op keer op keer op keer, komt de ervaring. Zo wil ik het nooit meer doen. Zo wil ik het altijd doen. Mijn mensen weten... Dat de vrede in ons bestaat. We voelen het. En we hebben er een heimwee gevoel naar. Maar kijk eens om je heen. Wij mensen zijn zo gefocust op wat er allemaal mis is. dat we de positieve dingen bijna niet kunnen opmerken. Dus ja, wij mensen weten diep van binnen dat de vrede in ons bestaat, om ons heen bestaat. We voelen het en we hebben daar een diep, een diepe heimwee binnen Gelukkig maar, anders zou het helemaal een zootje worden, nietwaar. Nu herinneren wij mensen ons het een en ander en blijven we het klagende gevoel houden dat er meer moet zijn. Steeds maar meer moet zijn. Gelukkig ook maar, want vrede, het jezelf goed voelen, is een goed gevoel over hoe jij je leven wilt leven. Het kan je ertoe brengen om meer uit jouw leven te halen, om na te denken over je leven. En het kan je ertoe brengen om je uit je topperige bestaan te halen. Een bestaan soms waar je tot niets komt en er niets lijkt te gebeuren in de wereld om je heen en waar jij part nog deel van lijkt uit te maken. Alles glijdt langs je heen en je leeft niet echt. Bij hoeveel mensen geldt dit niet? Behoor ook jij daartoe? Of wil jij meer uit het leven halen? Zonder geluk, liefde, een tevreden gevoel, een warm dankbaar gevoel, is het leven door, egaal en zonder ups en downs. Ja, en als jij dat wilt, dan wil je dat. Niets op tegen. En al mijn lezingen, al deze lezingen gaan er dan ook nooit over om jou te willen veranderen, om jou te veranderen. Dat dien je allemaal zelf te bepalen. Niemand gaat daarover. Ik heb het wel meer gezegd, maar misschien is het wel eens goed om dat nog een keer te herhalen. Al deze lezingen, al deze meditaties gaan slechts over een andere inzicht, een andere vorm van denken. Een vorm trouwens die voor ieder mens is weggelegd. Of eigenlijk moet ik natuurlijk niet zeggen, weggelegd, het is er gewoon. En dat zit gewoon te wachten totdat jij je daar naartoe richt. Als je eenmaal in dat andere denken terecht bent gekomen, dan gaat er een wereld voor je open. Je weet niet half hoe gevangen je zit met je hoofd. In je, in je, in je gespannen gedachten, in je, in je geharwar, het gedoe waarin je vast zit. En waarin je wanhopig probeert uit te komen met het ego-denken. Wat overigens niet helpt, want dat ego-denken wil je daar houden. Doet er alles aan om je daar in dat benauwde denken te houden. Dus dat andere denken waar, waar je hier steeds over hoort, het is er gewoon. Maar toch, toch is er iets dat wellicht bij je kriebelt, dat je een droevig gevoel geeft. En je kunt ook meer. Je kunt jouw hersenen daarvoor gebruiken. Om te bepalen, bijvoorbeeld, om positief te denken. Er zijn allerlei manieren om je even los te maken van dat topperige denken. Je kunt dus even naar buiten lopen en naar de zon kijken. Je kunt, als je dat wilt, de zon inademen en dat iedere morgen doen voordat je je aankleedt. Je kunt voordat je wakker wordt, dus eventjes de zon in je opnemen. Even visualiseren hoe die eruit ziet. Het hoeft toch niet lang te duren. Daar heb je toch wel even de tijd voor. En dankbaar te zijn. Dankbaar. Te zijn. Ja, waarvoor? Ja, nou bijvoorbeeld dankbaar dat de zon altijd schijnt. Ook al ben je helemaal als een plumpudding in elkaar gezakt en helemaal zogenaamd positief, maar je hart schreeuwt het uit en je weet het helemaal niet meer. Weet dan dat de zon altijd schijnt, ook al zitten er wolken voor je. Dankbaar dus voor de zon die altijd schijnt. Ook al zie jij dat niet. Zonder die dankbaarheid. En richt je naar dat woord dankbaarheid. Ook al heb je de pest in om dat te hoeven, vind je dat allemaal nergens van orde. Maar juist door die dankbaarheid krijg je een ander leven. Zonder die dankbaarheid is het leven dor. Maar met die dankbaarheid verandert het een en ander om je heen. Eerst heel voorzichtig, wellicht. Maar je kunt het al aan je lichaam voelen. Het inademen van de zon geeft je energie. Het leven houdt iets voor je in. Wat ga je vandaag doen? Voor wie ga jij vandaag iets betekenen? Dat gevoel van geluk, wellicht ook van dankbaarheid, breng jij dan toch zomaar op anderen over. Wist je dat? Dat gebeurde trouwens ook in het negatieve. En het leven leek steeds maar meer miserabel te worden. En zie dat je dat ook kunt omdraaien. Het is dus ook mogelijk in positieve vorm. Dat gevoel van geluk. wellicht ook van dankbaarheid. Breng jij dan toch zomaar op anderen over? Een lach, een grapje, even een ander aanraken. jezelf even in de tang houden. Blijf een goede en liefdevolle opmerking naar de ander uitspreken. Ook al is die ander door wat dan ook pisnijder op jou. En heeft die ander nog, nog steeds een humeur. Maar laat je daardoor niet uit je evenwicht brengen. Want weet je, dat is zo eenvoudig. Straal dat gelukkige gevoel uit. En de ander... Zal zomaar ineens veranderen. Daar heb je niet eens woorden voor nodig gehad. Slechts een glimlach. Slechts even een stralende oogopslag. Is het zo eenvoudig? Ja hoor, zo eenvoudig is het gewoon. Soms moet je misschien even over jezelf heen stappen om daar te komen. En waarom zou je dat niet doen? Laat eens dat verleden los. Kun je dat? Vast wel, hè? Want als je steeds maar naar dat verleden kijkt, heb je niet in de gaten wat er in het nu en in de toekomst allemaal al voor je weggelegd is aan goede dingen. Al die mensen die dat verleden maar met zich meetorsen, daar laten zij hun leven door bepalen. Dat is toch al voorbij? Laat het los, je kunt er niets meer mee. Je kunt het niet meer veranderen. Een glimlach naar de ander. Ook ben je nog zo nederig. Kijk eens even in die ogen hoe mooi ze eigenlijk zijn. Strijk eens even over het haar. Kom toch eens over jezelf heen. Als je nou zo blijft mokken, laat je humeur niet van anderen afhangen. Anderen hebben daar niets mee te maken. Het is jouw beslissing hoe jij de dag door wilt komen. Hoe jij jouw humeur wilt hebben. Goed of minder goed of slecht. Dat is jouw beslissing. Daar heeft een ander helemaal niets mee te maken. Dit heb je zo vaak van me kunnen horen. En... Ook gewoon in het dagelijks leven met zoveel mensen die ik gedurende de dag ontmoet. Komt dit voor dat dit gezegd wordt? En er is bijna nooit iemand die zegt, ja zo is het. Af en toe zie je iemand kijken met een verraste blik in de ogen. Hemel, zit het zo in elkaar? Ja, dat is het. En dan word ik soms nog wel eens daarom gevraagd. Om het nog eens uit te leggen. Maar soms kun je er helemaal niets over zeggen. Kan het gewoon niet. Dan zit je daar maar een beetje bij. En zo zat ik laatst dus ook bij een, eh, nou, zeg maar een soort vergadering. Dan zat iemand bij die, uh, ja, die in zijn dagelijks leven niet zozeer met uh, vrouwen werkt. Wel een vrouw heeft en dochters heeft, maar toch helemaal niet zo uh, met vrouwen wil werken. Dus iemand uit het Midden-Oosten, mocht je het willen weten. En ik zei dus op een gegeven moment tegen hem. zei, ja, dan is het wel zo dat je misschien gelijk hebt. Maar misschien heb je ook wel eens meegemaakt in je omgeving. Dat als iemand schreeuwde, ook al had hij gelijk dan nooit gelijk kreeg. Hij keek me aan en ik heb de man nog nooit zo zien lachen. Zo'n ontspannen lach, dat vond hij zo grappig. Later zei hij, hoe was het ook weer? Toen heb ik het hem weer uitgelegd. Ook al heb je gelijk. Als je schreeuwt, heb je nooit gelijk. Nou, heel eenvoudig hoor. Maar dat gaf toch zo'n ontspannend gevoel bij iemand... Leuk is dat. Ik dacht, nou dat gaat hij allemaal gebruiken als hij straks weer thuis is. Maar goed, het is dus jouw beslissing hoe jij je dag wilt doorkomen. Dat kan nooit van een ander afhangen, hoe jij bent. Want het is jouw beslissing die, die jij neemt hoe jij wilt leven. Dat kan niet van de ander afkomen. Dit is het allerbelangrijkste om te begrijpen in al deze meditaties. En op een gegeven moment zal het voor zoveel mensen zo normaal zijn om dit stukje te begrijpen. Je kunt willen wat je wilt, je kunt helemaal in die, die spirituele wereld, helemaal ondergedoken zijn en je kunt alles weten. Maar als je nog steeds met de vinger naar de ander wijst, of je nog steeds je eigen verantwoordelijkheden niet neemt, dan sta je nog steeds aan het begin. Dus wat zei ik, het is jouw beslissing hoe jij de dag door wilt komen. Dat geluk, dat dankbare gevoel, dat, dat prettige gevoel wat je in jezelf hebt, die dankbaarheid om je leven, om alles. Ook al is het minder leuk, maar dan kun je er altijd iets goeds uithalen. Dat gevoel is besmettelijk. En alle mensen in jouw omgeving willen bij je zijn. Voelen zich gewaardeerd, ze voelen zich goed... Ze voelen zich prettig. En dat gaat niet om van, kijk mij eens, en wat doe ik dan? Om, uh, om me lekker te voelen, om te pleasen bij anderen. Nee hoor, helemaal niet. Dit is iets wat binnenuit komt. En dat kun jij ook. Gewoon over jezelf heen stappen. Het helpt mensen meteen. Het heeft gelijk een uitwerking. En dat allemaal doordat jij besloten hebt om die ochtend dankbaar te zijn, dat de zon voor jou schijnt. Jawel hoor, <laughs> want als je dat eenmaal gedaan hebt. Komt er een reeks van gelukkige dingen op jouw pad? En je kunt het ook zien. En ben je dankbaar. Dankbaar dat het aan je getoond wordt. Dankbaar dat je het ziet. Dat je het inziet. En dan dankbaar dat er steeds meer is om dankbaar voor te zijn. Het allerbelangrijkste, het dankbare gevoel dat het jezelf geeft. Je voelt weer de aanwezigheid van je ziel, van dat wat je in wezen bent. Je gaat er niet meer aan voorbij. voor mensen die zich verdrietig voelen en die mensen die denken dat het leven voor hen niets meer inhoudt. Deze mensen zijn zo ver verwijderd van hun innerlijke zelf dat niets hen lijkt te helpen om hen terug te halen. Toch kan het wel degelijk de simpele Eenvoudige gedachten. Om smorgens de zon te danken. En misschien kun je overwegen om dat met uitgestrekte armen te doen. En kun je staan, staan dan. Wees dankbaar dat je kunt staan. Hoeveel mensen kunnen niet staan. Maar die kunnen dan misschien wel hun armen uitstrekken. En de warmte voelen van de zon je hart. Of het visualiseren, de warmte van de zon op je hart. En dat zal een wereld van verschil maken. En je hebt natuurlijk helemaal gelijk als je zegt dat de zon op dit moment niet schijnt. Zoals je eerder hebt kunnen horen, en ook rustig kunt nadenken, de zon schijnt altijd. Soms zitten daar wolken voor, soms gebouwen, soms bomen, soms een muur, soms jouw sombere gedachten. Maar dit hoort bij de aarde, de aarde heeft schaduwen. Ook al is het een grote kerk, of een moskee ter ere van, het licht van God opgericht. Maar dat maakt zijn aardse schaduw. In het werkelijke licht, in het werkelijke leven, is alleen licht. Daar is geen schaduw. Dat is het verschil tussen het een en het ander. Dus die muur die daar staat... Die hoog opgetrokken wordt, die zijn schaduwen vooruit werpt, Dat zijn jou toch wel sombere gedachten. Maar herinner je je, de zon schijnt altijd. Ook voor jou en misschien wel juist voor jou. Adem die zon in. En misschien... Heb je je armen links en rechts gestrekt? Misschien, misschien kun je dat visualiseren. Voel die kleine dingen die er gebeuren gedurende zo'n dag. En let op die positieve dingen. Weet je, het kan zo klein zijn. En het dat het je pas zal opvallen als je er misschien naar moet zoeken. Wat het kan zijn dat je het zo weer kwijt was. Gelukkige mensen zien zo altijd mogelijkheden. Zien altijd de goede dingen om zich heen. Ook al is het negatief, dan halen ze het. Positiever eruit. Ook al zou het zo negatief zijn, dan zeggen ze nog: het was een ervaring. En ik kon er nu mee omgaan. Want blijkbaar had ik daar al die incarnaties nog nooit, was ik er nog nooit goed mee omgegaan. En nu kan ik dat. Je hoeft het je alleen maar voor te stellen. Dat je een gelukkig mens bent, ook al ben je dat naar wat voor omstandigheden dan ook, ook al voel je dat je dat niet bent. Maar ook jij kunt een gelukkig mens zijn. Je hoeft het je alleen maar voor te stellen. Net zoals toen, toen je klein was. En toen je tegen je vriendje of vriendinnetje zei, en toen waren we de koning. En toen was jij de koningin. En toen was ik de generaal. En jij was de prinses. En dan zag je het voor je. Zo kan het nog. Je was het dan ook. Zo kan het nog. Gelukkige mensen, en... Jij behoort ook daarbij, zien altijd het positieve en zien altijd de humor in het leven. Gelukkige mensen, en jij behoort ook daarbij, zien altijd en staan altijd toe dat het wonder in hun leven kan gebeuren. Nou, soms weten we niet meer hoe we het moeten doen. We kunnen helemaal somber worden van de dingen om ons heen. Maar om het wonder toe te staan en open te staan voor het positieve in ons leven, hoeven we niet in het negatieve te blijven zitten. En is de weg voorbereid om tot een geheel andere oplossing te komen: een oplossing die uit het licht komt. Waar je niet over hoeft te piekeren die uit je ego komt. Want de dingen gaan niet zoals jij je dat gedacht had. De dingen gaan soms totaal anders. Zo anders dat je je dat in je startste dromen niet had kunnen voorzien. Kunnen voorstellen. Dat is het vertrouwen hebben in de natuur. In het licht, in het leven. Of zoals je wilt. En misschien heb je wel eens op mijn website gekeken en ben je misschien ook die verhalen tegengekomen waarin volgens de mensen dan wonderen waren gebeurd. Maar voor mij waren dat geen wonderen. Het was het logische gevolg van een bepaalde levenswijze. En ik verander dat niet omdat ik dat wil of omdat ik dat moet, omdat ik... Eh, omdat ik er anders pijn van heb. Maar daar ligt het totale accepteren in. Maar ook het totale vertrouwen in dat licht. Dat het altijd voor mij op de juiste wijze gaat. En in dat woord, in de juiste wijze, daar ligt alle kracht. ligt ook de acceptatie. Dat is het vertrouwen hebben in de natuur, in het licht, het leven, of zoals ik net zei, in God. In die energie zitten zulke krachten waar wij geen of nauwelijks weet van hebben, maar waar we zonder meer op kunnen vertrouwen, zonder meer. Ja, moet je dan wel eens zeggen. Hoe kom ik daar? Als ik dit doe en als ik dat dan lukt niet. Hè? Ja, je moet toch eens beginnen. En ik zou zeggen. Doe gewoon wat je moet doen. Misschien moet je je huisjes opruimen. Je kasten uitruimen. Want je kras, kasten zijn hetzelfde als je hoofd. Eén warmboel. Misschien moet je... Je badkamers eens lekker schoonmaken. Al die viezigheid eruit. Je werk. Je bureau opruimen. Je huis opruimen. Je huishouden. Dus ga eens naar de kapper. Doe een ander kapsel. Jezelf mooi maken. Ga eens wassen. Afwassen. Doe de tuin. Ga er eens doorheen. Ruim de boel op. Je kantoorwerk. Eindelijk eens afmaken en niet jezelf zielig vinden. En neerzetten in allerlei vrienden, clubs van: oh, dan moet ik het weer doen. En gret, het dat is zo moeilijk. En uh, nu heb ik dit gedaan, nu heb ik dat gedaan. Oh, wat ben ik toch goed. En uh, ik ben er zo moe van. Nee. Gewoon doen wat je moet doen. Niet klagen, niet tegen anderen zeggen dat je dat allemaal doen moet. Maar gewoon omdat je dat doet. En dan doe je het, stapje voor stapje. Doe je alles wat je werkelijk moet doen. en maak je schoon schip in je leven. En op een moment in je leven. En dat kan sneller zijn dan je ooit gedacht hebt dan ben je er, en dan begrijp je wat er bedoeld wordt, en kun je terugkijken op een toch wonderlijke oplossing. Het gebeurt steeds, en wij mensen zien het niet eens. Steeds zijn er wonderen. En het worden wonderen genoemd omdat het niet begrepen wordt door de mensen met het aardse denken. Maar steeds zijn er wonderen. En soms schrijven wij mensen het op als we het hebben begrepen. Maar soms zien we het niet eens denken dat we het zelf allemaal tot een goede oplossing gebracht hebben. Maar gingen wij dan niet voorbij aan het goddelijke in ons, dat ons bijstond op het moment dat wij het het meest nodig hadden, dat we daardoor opgetild werden en het niet eens in de gaten hadden en veronderstelden dat we het zelf allemaal gedaan hadden voel je jezelf die dankbaarheid? Ieder moment in je leven. Soms ben je alleen. Soms kun je dat met een ander delen. Maar je bent altijd alleen op je weg hier op aarde. Het is jouw weg, die dien jij te maken, net zoals de ander dat dient te doen. Maar soms kun je dat met een ander delen. En dat dankbare gevoel is een speciaal gevoel. Misschien nieuw en hou het vast. Weet dat het universum jou alles wil geven. Alles wat jij wenst, kun je krijgen. Ja, inderdaad, net als in de sprookjes. Het is mogelijk. Dat is de diepe wens van het goddelijke in jou, van het licht, van het universum. Om jou alles te geven. Dat wat vroeger was en waar je het moeilijk mee had, achter je. En laat het van je schouders afglijden. Kom over jezelf heen. Want verleden kun je nooit meer overdoen. Het was zoals het was. Je kunt het ook niemand kwalijk nemen, het lag in de lijn van de gebeurtenissen lag in de lijn van jouw karma om je uiteindelijk wakker te maken door de gebeurtenissen om je uiteindelijk naar de richting van dat licht het immense licht te brengen dat is de bedoeling van al die moeilijkheden Gaat simpelweg om het heden. Het nu. Het uit, het uitdijende nu dat jouw toekomst inhoudt. Laat vandaag het moment van nu een dankbaar gevoel voor jou zijn. Morgen kan een wonder zijn, want morgen bestaat niet. Het komt omdat je vandaag een goed gevoel over jezelf hebt. Een dankbaar gevoel in jezelf hebt. Dankbaar dat je het leven meemaakt. Met alles wat op jouw weg neergelegd wordt. Zij cadeautjes om bij jou, om jou bij te staan op jouw weg, op jouw weg. En om jou de enige juiste wijze te laten zien. Laat morgen dan een wonder zijn. Hol niet weg bij vandaag. Het moment waarop je nu luistert. Laat je gedachten niet alle kanten op gaan en hun eigen weg fantaseren. Dan sta je toe dat jouw leven alle kanten opgaat. Jij staat toe dat je achter alles aanholt, dat je niets wilt missen. Alles wil je. En alles zul je krijgen ook, ook en juist de onvrede die dit met zich meebrengt. Als dat het is wat je wilt, doe. Maar altijd met jouw eigen verantwoording. En op een moment in jouw leven zul je wakker worden en begrijpen dat je achter illusies aanrende. Het gaat dus om jouw moment in het nu, waarin die dankbaarheid, die stille nederigheid, die liefde, het geluk aanwezig is. Voel daarin en voel die vrede die dat gevoel geeft. Laat je niet voortjagen, maar voel in alle kanten en rust in dat rustgevende gevoel. Dan zul jij je kunnen ontspannen en kom je waar je werkelijk wilt zijn. Op jouw plek, jouw eigen plaats in het universum, op aarde. De juiste plek, met de juiste woorden, op de juiste plek. Geef je de rust, de energie om verder te gaan. Om vanuit die vrede je leven te leven. En steeds maar weer opnieuw je te laten beseffen dat dat je weg is. En niet de weg die je al hollende meende te moeten nemen. Want je komt nergens aan. Nog steeds opnieuw te laten beseffen dat je vanuit die rust, die energie verder dient te gaan. Dan kom je werkelijk aan daar waar jij aan dient te komen. De enige juiste plek op de juiste tijd. Met de juiste gedachten. Ook al heb je zoveel te doen en denk je niet klaar te komen met je werk, kom je ook niet. Als je de onrust in je voelt. Maar juist in die rust van het nu, waarin jouw vrede en jouw liefde huist, kom je aan waar jouw plek is en kun je in alle rust je werk doen, wat het ook is dan is daar ook alle tijd voor. Dan word je nooit meer voortgejaagd. Oh, dat is ook weer niet anders dan een beslissing die je zelf kunt nemen. Ren je achter alles aan en leg je jezelf allerlei tijdslimieten op, deadlines dus, en word je door die manier somberder, en zonder, want je komt er niet uit. Of besluit je dat jouw vrede, jouw liefde, geluk op dit moment van nu, jouw uitdijende nu aanwezig is? Jij bepaalt, zoals altijd. Jij kunt de keuze maken. Altijd. Anderen kunnen dat niet voor je doen. De omstandigheden ook niet. Jij bepaalt dat. Als jij jouw juiste keuze maakt, zul je in staat zijn op jouw moment de juiste beslissingen te, mee te nemen. De juiste wijze van leven te vinden. Alle tijd van de wereld te vinden om dat te doen wat je je in je leven had voorgenomen, om te doen. Nou, als je dit dan gehoord hebt, dan is het toch wel heel eenvoudig eigenlijk, het leven. Zo moeilijk is het dan toch niet. Maar ik weet het hoor. Ik ben er ook eens geweest waarin ik ook helemaal vast zat met mijn gedachten. En geen idee had dat er ook een andere manier van leven bestond. Ja, ze zeggen dat in de kerken. Je leest dat denkje in de Bijbel, maar je begrijpt er helemaal niks van. Want je leest alleen maar wat je begrijpt op dat moment van je evolutie, op dat moment in je evolutie en op dat moment van jouw bewustzijn. Maar dat er veel meer en meer is. Nou, dat neem je voor kennisgeving aan. Maar dat het echt zo is, als je door die gangen bent gegaan, als je door die diepte bent gegaan, als je werkelijk verder wilt en nederig bent en geduld hebt, en absoluut bewust bent van die liefde die in het hele universum is, Kom je vanzelf tot anderen, andere gedachten. Het komt op je weg. Je leest dan ja, de juiste boeken. Je hoort de juiste mensen. Het viel me zo op. Ik las een klein stukje. Ik was in een hotel en daar, was een, daar hadden ze de leringen van Boeddha op de hotelkamer liggen ik vroeg aan de balie of ik er eentje mee mocht nemen, mocht nemen of in ieder geval mocht kopen. Maar dat ging niet, want ze hadden precies voor alle kamers eentje. En ze gingen het niet verkopen, dus toen ging ik erin lezen en ik dacht, nou dat is toch wel wat. Iedere keer kwam ik er tegen. De juiste gedachten, de juiste woorden, de juiste tijd. Ik vond dat zo bijzonder, want dat is ook zo. Dat is ook zo, daar kom je dan in en dat voel je dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat het hierbij ophoudt. Dat dat gevoel van het juiste moment, de juiste tijd, dat daarna niks meer komt. Want begint het pas. Dat is juist het mooie. En het is die nederigheid die maakt dat je ziet dat er nog zo onnoemelijk veel is. Het wordt alsmaar kleiner. Want tegelijkertijd is het zo groot, zo ongelooflijk groot. Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit dus het, het, de aarde is, het zijn is van de mensen, dat dat gordijn naar die astrale wereld open is. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat er vele vormen hierna nog komen van een Ander denken. Wat we nog maar aan het begin staan. Maar dat het verrukkelijk is om anderen te delen in die andere vormen. Die we dan hier op aarde hebben. Want wat daarna komt, dat kan niet eens aan onze aardemensen uitgelegd worden. Dan moeten we veel verder in onze evolutie zijn. En dat geldt voor alle mensen hoor. Ook al die mensen die ik op het internet zie en die allerlei eh, lezingen doen, ook voor hen is hierna nog zoveel. Maar we staan er allemaal voor op en we weten het. het is juist die nederigheid en die dankbaarheid dat we daar deel van uit mogen maken, dat we gezien zijn. En laat ik het daar maar bij houden, want volgens mij is het alweer bij de tijd. Ja, dan mag ik je dan weer van harte bedanken voor het uh, luisteren hiernaar. En nou, heel graag weer tot volgende week. Het was even jammer dat, uh, dat er even een paar weken van herhalingen op de zender kwamen. Maar ook dat is allemaal niet zo erg. Ja. Nou, je kunt natuurlijk altijd naar die herhalingen luisteren. Via mijn website ikhra.nl.nl of via design diz En je mag me altijd mailen met dat wist je wel. En graag dan heel graag tot volgende week. Tot ziens. dag.